In Roermond zijn twee mannen opgepakt voor de mislukte plofkraak van donderdag in Beegde, vlakbij Roermond. Ze worden ook verdacht van een inbraak in een huis in Weert, waarbij de auto werd gestolen die donderdag opdook in Beegde. De auto, met daarin onder meer een gasfles, stond bij een geldautomaat en was kennelijk bedoeld om er een plofkraak mee te plegen. De politie onderzoekt of de verdachten betrokken zijn geweest bij meer plofkraken in de regio. Het weer, harde regen en wind. Vannacht droger. Het koelt af tot 3 graden. Morgen wisselend bewolkt, Af en toe een bui en een temperatuur van rond de 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu de nacht.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 Boy, let me hit that Don't be a little bitch with your chit-chat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 Promise cause I'll do as